Vandaag, uh, to the loss of David. De dader is een Britse man van 25 van Somalische afkomst. Volgens het Britse OM had hij een religieus motief en was hij lid van IS. Hij zou de aanval al twee jaar hebben voorbereid. Turkije heeft een aanklacht ingediend tegen rapper Murda. Volgens de regering zou hij in zijn nummers het gebruik van drugs verheerlijken. De aanklacht zou kunnen zorgen voor een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. Murda werd zaterdag op het vliegveld van Istanbul aangehouden. Een dag erna kwam hij weer vrij, maar hij mag Turkije niet verlaten. Het extra geld dat demissionair minister Slob heeft vrijgemaakt om de corona-achterstanden in het basisonderwijs weg te werken, wordt vooral gebruikt om tijdelijk extra mensen aan te nemen. Dat zeggen 26 schoolleiders uit het hele land tegen de NOS. De bijna 2 miljard euro wordt gebruikt om bestaande contracten uit te bedrijden en er worden onderwijsassistenten en leerkrachten van aangenomen. En Hollebolle Gijs, je weet wel, die pratende prullenbak in de Efteling, heeft voor wat verwarring gezorgd. Hij lijkt namelijk wel heel aparte dingen te zeggen als je het vuilnisbijn weggooit. Oh, Oh, wat lekker, hè? Fijn. Seks, seks, dat is wat bezoekers horen. Het pretpark laat weten dat hij eigenlijk gewoon dankjewel in het Engels zegt. Alleen dat komt er niet helemaal lekker uit. Het pretpark zegt dat ze gaan werken aan de Engelse uitspraak van Hollebolle Gijs. Het weer. Vanavond neemt de wind iets af, maar vannacht gaat het weer harder waaien. In het noorden vallen nog een paar buien. Morgen is het ook onstuimig met buien en het wordt zo'n 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I'm out right.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 Rid of the ghost of my past, it rattles me to my very core. Everything from roof to board is forcing me back to anticipate.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 You have grown so old and bitter. You've grown tired of this sea of all recurring themes. All the young birds flying in and flying out. than you are in the past Life is just the wheel that keeps on turning Until it finds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 Of the new are In the past Life is just a wheel That keeps on turning till it finds It's stop at last Romance was dat van Jacob D. Edward. Ja, het is niet zomaar... ...want we hebben een reden om hem weer in de uitzending te halen. Want deden we dat in september ook al. Dat was meer of meer de aanleiding van Sincerely Jacob. Maar nu zijn er wel een aantal zaken die we moeten bespreken. Drie dingen. Laten we eerst beginnen met de Waterland Polprijs. Goedenavond overigens, Jacob. Goedenavond, ja. Ja, ja, ja.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 Oké. Okay, okay. uh, Zij was, uh, was in het publiek Dus ik riep uh, haar op het podium Voor uh, Sincerely Jacob En die hebben we samen uh, gezongen yeah. Dus uh, dat was mijn, uh, mijn troefkaart Ja. Mijn, uh, mijn wildcard Ja <laughs> Maar die wildkaart heb je volgens mij ook wel Heel erg perfect uitgespeeld Denk ik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 Ja, en dat... Ik, ik hoor alleen een hmm. maar, ja, maar, ja, maar ik... ik uh, please enlighten me. Wat, uh, wat is jouw visie, erop? Nou, mijn visie is dat het uh, dat dus... Uh, ja, uh, songwriters kan je niet vergelijken... bijvoorbeeld met een hiphop oh. of een rock uh, uh, verhaal. Dat, dat bedoel ja, ik. Zeker, ja, zeker. Daarom was het, uh, het, het, het winstelement ervan... eigenlijk uh, het allerkleinste. Het ging meer om uh, ontwikkeling. Hey. En het ging om uh, plekken vergaren...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 Ja. En uh, de volktraditie komende uit het uh, uh, verhalen vertellen. Eigenlijk. Ja, ja jij, jij bent meer een verhalen vertellen. Want dat, uh, dat hebben we nu al twee keer uh, gezien uh, van je hier bij ons in de studio. <lacht> en ik weet zeker, er komt een derde aan uh, uh, hier in de studio. Maar voordat het. Uh, hebben we nog een 2A. Uh, want uh, wij hebben uh, een, de, een cultuurmaand in, uh, in Zandvoort. En jij gaat uh, de 28e november hier uh, naartoe komen.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 Blood stains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mind time. and the money I couldn't bring myself to steal keep the self-destructive tendency you persistently start. I'm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 Maar dit is de tweede inmiddels, want uh, die eerste die werd bij 3FM uh, gedraaid. Panda waar met uh, de nieuwste. Het uh, heet Black. Tot aan het nieuws van 9 uur. behind your back Het bij. Dus weer overkomt het me dat ik op een gegeven moment weer, uh, weer in die situatie zit. Dat ik denk, ik heb het toch goed uitgetimed. Op een, een of andere manier is dit nou toch echt mijn lot uh, vandaag. Maar goed, uh, laten we het maar over ophouden. Ik heb uh, nu geen tijd meer om die maximum remmen erin uh, eh, te gooien. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.